The was 2025 een jaar dat voorbij vloog voor je. Het klonk in ieder geval als een eeuwigheid... in de vorm van de dikke hit van Alex Warren... op nummer 17 in de top 100 van het afgelopen jaar. Floris hier. Wat goed dat je bent ingetuned vandaag bij Radio 538. En misschien wel leuk om vandaag, terwijl je naar het plafond aan het kijken bent met hoofdpijn... even de mooiste verhalen van het afgelopen jaar op een rij te zetten voor jezelf. Zo, so, ja, ik, heb, ik, ik moest denken aan het verhaal van een man... die is neergeschoten door zijn eigen hond het afgelopen jaar. Door zijn eigen hond, joh. Hoor dat goed, details hoor je zo. Onderweg in de 538 op 100. Radio 538.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 Bij verzekeraars komen de eerste schademeldingen van de jaarwisseling binnen. Zo vlogen schuren en schuttingen in brand en is er schade aan auto's. Niet alleen door vuurwerk, maar vooral door gladheid of aanrijdingen. ASR en Nationale Nederlanden hebben het idee dat het meevalt dit jaar. De dierenbescherming heeft rond Oud- en Nieuw ruim 300 meldingen binnengekregen. Die gingen bijvoorbeeld over vermiste huisdieren of dieren die gewond waren geraakt. De dierenambulance reed meer dan 150 keer uit... Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de katten en twee derde van de honden bang is voor vuurwerk. In Noord Schaarwouden in Noord-Holland staat een autobedrijf in brand. Er is veel rook en naar omwonenden is een NL-alert verstuurd. De brandweer laat weten dat er meerdere mensen binnen waren... toen de brand uitbrak, maar dat ze veilig naar buiten zijn gekomen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Schaatsers Jutta Leerdam, Marcel Bosker en Kjeld Nuis... mogen op de Olympische Spelen toch de afstand rijden... waarvoor ze zich niet hadden gekwalificeerd. Schaatsbond KNSB zegt dat Leerdam al twee jaar domineert op de 1000 meter... en dat Bosker belangrijk is voor de ploegenachtervolging... Nuis rijdt de 1500 meter omdat Tim Prins afvalt. Overwegend bewolkt met vooral in het midden en noorden buien. In het hele land geldt code geel voor gladheid en langs de kust ook voor zware windstoten. Morgen winterse buien en maximaal 5 graden. Dat was het nieuws op 538. Situatie op het wegrek dan. 538 verkeer door Frits Meister. Goed nieuws, het is. Uh, rustig. Rustig, geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. En wel op de A1, Deventer richting Hengelo. Hectameterpaal 122,7. A58, Bredabergen op Zoom 85,7. En die staat verderop ook gemeld, dus daar even oppassen. 18 plus speeldoes. Ja? Echt ja. serieus? Oh. Oh. oh, wat een geld! 15.000, wat verdikken we?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 de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Hey, Mark hier. Gelukkig nieuwjaar. Dat je maar mag houden wat goed voelt. En laten gaan wat te zwaar voor je was. All the best. De 100 grootste hit van het afgelopen jaar. De 538 Top 100 van 2025. Floris Molenaar. Met zometeen het verhaal van misschien wel de meest bizarre schiepartij van het afgelopen jaar. Radio 538. 16. Drop down with the boy is back. Drop down, no holding back. Cause I'm so mad at your money, like I'm so don't mind, it so it the guy that I'm motion sick. So now I just so body, kick a body hits on deck. the game luck, no cap. So intense, what they do do do. So intense, what they do do do. to intense, so the so intense, what they do do. I miss zah zah And I barely was on Slam got the money on deck And I'm so big, so heavy on neck uh -oh. Came on plenty and set Pec peck back Banty mona upset uh -oh. Biggie boys on deck and the pen so fly that the flex up X Slam got the money on deck, life so soft, won't we'll set the fill <laughs> I know and I know them I hate let them man them shine. But as he come coming down money long that he come to line. Ooh, make up online line Oh uh, my come online But he for the long long time and the man them waste a little on town sign But he then it's fresh one time and the man them leave the me alone so so so intense What do do do So intense what way do do do so Dance. I put the money on deck risk so froze, I put ass on my neck oh. Say with the party don't set pack pack back, baby, pack all your friends oh. uh. Biggie boys on deck On the way to the bank, I'm my sign you a check oh. uh. Say the euros not less oh. uh. Say the dollars not less So, oh. Baby, come to my room, I don't dress oh. Figure it, put the yaps on my dress oh. I don't play with my baby like So, oh. Little boy your best boy on that. Oh, nah, nah, it's yesterday Making me go, gang yeah Every day, you day go higher you dey pray for me, for now you go die So intense, what they do, do, do So intense, what they do, do, do It's fine, it's fine It's fine. It fine for what they do, do I miss And I barely was an abut Who ooga who got Fuck 14. Volgens hier op je donderdagmiddag. En wist je, huisdieren zijn gevaarlijk. En begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, wij hadden vroeger ook altijd huisdieren thuis. Eh, hond Robin, kat Kim. Tegenwoordig Teddy, de golden retriever van mijn ouders thuis. Ach, super lief, schattig. Doe geen vliegkwaad, die beestjes. Maar je gaat er toch anders over nadenken... bij dit bizarre verhaal van het afgelopen jaar. man uit Amerika die werd neergeschoten door zijn eigen hond. Je hoort het goed. Hij lag in bed toen zijn puppy erbij wilde komen liggen. die sprong op het bed. En in dat bed lag een pistool. Ja, dat mag allemaal in Amerika. Ja, dat is ja, dus de wetgeving daar allemaal. De poot van die hond kwam vast te zitten bij de trekker van dat pistool. Dat ging af. En die man die werd dus in zijn heup geschoten door zijn eigen hond. Je hoort het goed. In zijn heup geschoten door zijn eigen hond. Ja, hij heeft het overleefd en de puppy ook. Maar je weet nu wel waarom ze een pistool een blaffer noemen. Het begint ineens te dagen. Je bent bij de muzikale samenvatting van het afgelopen jaar, de top 100 van 2025, Radio 538. Ik ben Floris. Martin Garrix hoor je naar Morgan Wallen. Love somebody in de lijst op nummer 13. Rumors going all over They all play. Wonder. Hors of them 2025 toverde Lady Gaga de ene na de andere dikke hit uit haar muzikale hoge hoed. Abracadabra was dat op nummer 11. Het is de top 100 van het afgelopen jaar bij Radio 538. Bij deze wereldster was zijn artiestenaam het enige dat somber was het afgelopen jaar. Ja, verder was er alleen maar reden tot vrolijkheid. Somber, zijn doorbraak van het jaar 2025. Undressed op nummer 10. You have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 Maar alsof je een danser bent, fluit ook al ken je de helft niet van de melodie. Speel, speel maar alsof je dat kind nog bent, en maar alsof je de weg al ken. Niemand krijgt spijt van geluk. wat niet afhoeft, kan eigenlijk niet doen. Als ik toch niet op goed geluid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 Doei Levi, en snelle ik zing op nummer 8 in de top 100... van het afgelopen jaar bij Radio 538. Floris hier. Wat gezellig dat je ook op 1 januari... lekker bij 538 bent vandaag. Je bent een paar dikke hits verwijderd... van de absolute nummer 1 van dit jaar. Wie dat is, hoor je zo. Maar een kleine hint... dit is hem. Wow. Oké, okay, wie hoor je hier schreeuwen? Je weet het binnen nu en 25 minuten.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 Iedereen van de vloer en gaat zelf met 100.000 euro naar huis. The winner takes it all. Zaterdag om 8 uur op 6. Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish. De tijd van wishing is voorbij. Start met beleggen. Tegen ongekend lage tarieven. De Hero. Everyone is an investor baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op ElizaWasHeer.nl Stop wishing. Start met beleggen. Met onze gratis academy, data en webinars wordt iedereen bij de hand. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen.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 538 Top 100 van 2025. Floris Molenaar. De nummer 1 van vorig jaar kan schreeuwen en zingen. Je hoort het allebei, zo moet het. 7. Kiss it, daddy, body, geek <laughs> Touching your body While you're pushing on me Don't you ruin the party I can do this all week We'll be dancing till the morning Girl, the baby won't sleep Tumma, chama, chama Kiss it, daddy, body, geek Look what we found Come reached out Into our hearts And pull us to our feet now You know the truth is We could disappear Anywhere As long as I got you there When the sun dies Till the day shines When I'm with you There's not enough time You are my spring flower Watching you bloom while wow. we are surrounded. I can only see the lights, your face. Maar ze gaan maar gaan Radio 53 Deze appetatelijke hit het afgelopen jaar. Appetat op nummer 5. Het is de top 100 van het afgelopen jaar bij Radio 538. Ik ben Floris. En wie, oh, wie is dan die onbetwiste nummer 1 van het afgelopen jaar? Je bent 9 minuten verwijderd van het antwoord. En laat ik het zo zeggen, ik heb wel een beetje met hem te doen dat hij zo hoog staat in de lijst. Waarom dat is, word je allemaal duidelijk zo meteen naar Ed Sheeran. Azizam dit jaar op nummer 4. Come and play One text or two would be nice, and please don't pull those faces when I. Op nummer 2 heb je enig idee wie je hier hoort schreeuwen. Oh, Misschien heb je het ook wel net als ik. Ik, ik had het nog toen ik uh, bovenop de Domsto uh, Domtoren stond in Utrecht waar ik woon. Ja, Dat je dan over het randje kijkt dat er rillingen over je rug lopen. Ja, ik, ik heb heel erg last van hoogtevrees. Mocht je dit ook hebben, dan hebben jij en ik dit gemeen... met de nummer 1 van de top 100 van 2025. Die was een keer in Toronto, in Canada... Voor een optreden tijdens de tour. En daar in Toronto heb je de CN Tower. Dat is een gigantische toren. En daar kan je de edge walk doen. Dan zit je in een tuigje vast, en dan kan je dus over het randje van die hele hoge toren lopen. Hij heeft dat geprobeerd en dat klonk zo. I can't even think right now. Oh, my foot, That's insane! Alex Warren heeft heel erg hoogtevrees. En dat voor iemand die bovenaan de 58 op 100 van 2025 staat. Ja, na van deze hoogte wordt hij wel blij, denk ik zo. De onbetwiste nummer 1 van het afgelopen jaar, dankzij jou, Alex Warren. Dit is ordinary. They say the holy down. And this town's lost its faith, our colors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 van Radio 538, Alex Warren. Ordinary was dat. Ik wens je het allerbeste voor het nieuwe jaar. Bijvoorbeeld Julia van Rijndam op je radio, zometeen. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een